4 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Burgemeester Ahmed Abutaleb Taleb heeft in de Essalam moskee in Rotterdam herhaald dat extremisten die zich niet thuis voelen in de Nederlandse samenleving maar beter kunnen gaan. Voor een publiek van zo'n 250 mensen zei hij, rot dan toch op, heb ik meerdere keren gezegd. Dat is misschien niet leuk om te horen, maar er moet ook een grens worden getrokken. Abutaleb Taleb zei dat hij een burgemeester is die wil verbinden, maar ook grenzen wil trekken. Hij zei dat hij kritiek heeft gekregen op zijn uitspraken, maar volgens hem is de taal die in huiskamers wordt gesproken nog veel scherper. Amerikaanse president Obama heeft de onthoofding veroordeeld... van een van de twee Japanse gevangenen van islamitische staat. Op internet is een filmpje gezet waarin de onthoofding wordt gemeld. Het is een geluidsopname met een afbeelding van de andere gegijzelde Japaner... die foto's vasthoudt van het onthoofde slachtoffer. Japan is woedend over de video en de executie. Premier Abe zegt dat Japan niet zal buigen voor terrorisme. Obama zegt dat de VS schouder aan schouder staat met Japan. Abe en Obama eisen beide dat de andere gijzelaar van de IS zo snel mogelijk wordt vrijgelaten. Op een veiling in Dallas heeft een haarlok van de Amerikaanse oud-president Abraham Lincoln 25.000 dollar opgebracht. De totale opbrengst van de veiling van Lincoln Souvenirs was 800.000 dollar. Er kwamen 300 stukken onder de hamer die te maken hebben met de moord op Lincoln. De zoon van een overleden Texaanse kunsthandelaar had de verzameling van zijn vader te kopen aangeboden. Abraham Lincoln was president van Amerika van 1861 tot aan zijn dood in 1865. Hij werd op Goede Vrijdag neergeschoten door de acteur John Wilkes Booth en overleed een dag later. Het weer, opklaringen, afgewisseld met wolken en vooral langs de kusten enkele bui. Minima tussen 3 graden aan zee tot iets onder nul in het oosten, waar het ook glad kan zijn. Overdag soms wat zon, maar ook bewolking. Met een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het 3 tot 6 graden. Maandag natter en zachter. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM. ZFM Met nu de nacht.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 you up, uptown funk you up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 Got a dude. what Get a drink of soda pop around here. ZFM.